Het Marokkaanse gerechtshof heeft twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf voor een vergismoord in een café in Marrakesh in november 2017. Het weet al was volgens de Marokkaanse politie ingehuurd om een vijand van Ridion Tachi te liquideren. Maar in plaats daarvan schoten ze een ander dood, de zoon van een Marokkaanse rechter. De, in de Marokko wordt de doodstraf nog wel opgelegd, maar sinds 1993 niet voltrokken. Bij het NK veldrijden in Zaltbommel is afgelopen weekend schade ontstaan aan een stuk dijk. Het kampioenschap werd gereden op een drijfnat parcours aan de Waal. De deelnemers baanden zich een weg door de blubber en door diepe plassen die door hevige regenval waren ontstaan. Volgens het waterschap Rivierenland hebben de veldrijders een deel van de grasmat op de dijk kapot gereden. Het weer vanavond kans op enkele natte sneeuwbuien. Vannacht meest droog met een gaatje vorst en dan is er kans op gladheid. Morgenochtend volgt vanuit het noordwesten een nieuw buiengebied met landinwaarts natte sneeuw. Het wordt morgen 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersafdeling. Dit is Erik Evengroen van de ARD. Nog twee files te melden in de provincie Noord-Holland. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Dorp en knooppunt de Nieuwemeer. Hier 10 minuten extra reistijd en de file van 2 kilometer. En de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Oostdorp en knooppunt Amstel. 10 minuten vertraging en de file van 5 kilometer.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 Weer uh, recht toe, recht aan Punkrock van de bovenste plank van uh, de heren van Hoefs. Uh, niet zo lang uh, geleden hadden ze uh, late Bloomer, maar dit hebben ze even stiekem gewoon uitgebracht. Hebben ze gisteren gedaan uh, met een uh, nieuwe single No Accident, want uh, ja, zij zijn ook op Euro's Noordenslag, ja, uh, wie niet, heb ik wel eens het idee, want uh, nou ja, Sight zit hier vanavond niet, want die zijn hier, uh, die, die staan er niet. Maar uh, er zijn er nogal een aantal uh, die daar wel uh, zijn. En Hoefs was er een van. En ze dachten, weet je wat, bij een van onze optredens... Uh, gooien we er ook meteen een nieuwe single tegenaan. No accident kreeg het uh, berichtje te horen van... Uh, vriend, radio-collega Corio Vergeer bij IndieXL. Die had hem uh, vandaag even uitgekozen als uh, de Daily Dutchie. Ja, zo kan het uh, gauw gaan met, uh, met alles. Maar lopen wij een beetje als 3 voor 12 Noord-Holland een beetje achter de feiten aan. Maar dat uh, is gewoon wel morgen enigszins hersteld hoor. Dus dan uh, wordt hij gewoon meegenomen in uh, de nieuwe releases. Dan had je dat maar even niet moeten doen om het even stiekem uit uh, te proberen te brengen. Goed, we gaan straks uh, nog uh, de heren van Side City uh, nog uh, aan het werk uh, zien hier op... ...in de studio op YouTube... ...want het is ook uh, daarop uh, te volgen... ...op ons YouTube-kanaal van Alternative FM ...kan je het allemaal volgen... Um, ...maar dat uh, doen we nog met twee nummers... ...en dan uh, mogen ze weer uh, losgaan... Uh, ...de heren hier uh, in uh, de studio... ...maar... ...komende week komt er ook een EP uit... ...en Failed to be Wise heet het... Uh, ...de titel van die EP is van Panda... ...maar voor een deel is het uh, een Leidsband... ...maar ook een deel een band. Dus um, zijn er twee, drie voor twaalf die daar altijd uh, garen bij spinnen. Dat zijn wij dan En uh, Leiden. Want die doen dat ook vorige week hebben we hem ook gedraaid nu weer. Want het is naar mijn idee toch, uh, ja, vind ik, de meest energieke single die ze er hebben afgehaald. You want to! verhaal van Weak Moves is het van het ene moment gewoon psychedelisch, dan is het weer rock en dan is het gewoon weer new waves. Het is, het is eigenlijk niet echt in een hok te stoppen. Zoals we dat zo vaak willen doen hier in Nederland. Dit komt van een album wat deze, deze man Jesper is een van degenen die hier achter zit van Weak Moves. ...heeft dit uh, een beetje bedacht. Het album, eigenlijk EP zoals hij dat uh, noemt... ...is een uh, Geodesic, zoals die voluit uh, heet, dat album. Uh, ze hebben een uh, uitverkochte show uh, gedaan in Sinatol. Het album viel daar in ieder geval goed in de smaak. En dat zou uh, ertoe uh, leiden dat, uh, dat we wat meer van deze band uh, moeten gaan laten horen. Wie uh, we ook uh, willen laten horen is uh, Side City. Die staan alweer klaar om uh, te gaan. Uh, ja, om een aantal nummers uh, te laten horen. Ik heb nu weer alles uh, weer even fijn uh, opgeschreven. Want dat had ik net weer niet gedaan. Ja, dat krijg je in de hectiek. Moet je dat, uh, moet je dat wel bijhouden. Maar uh, ze gaan toch echt uh, beginnen met uh, Motorola FTP. Gevolgd door. Nou ja. Dan moet ik op een gegeven moment weer mijn eigen handschrift gaan ontcijferen. Maar er staat iets van maak dood. Dat is volgens mij het, het, het, tweede, het tweede nummer. Um, ik krijg toch wel het compliment dat dat, dat inderdaad het goede, goede titel is bij, die, bij deze track. Het woord is weer aan Side City. Motorola zegt de Piet. Of van het. Let's go. Ik Geef VOF de kunst, P.O.F. die blunt dat je dood is je gegund. Breek je balie als ik met je lichaam stunt. Onvoorspelbaar heb ik op je gemunt. Neem de benen of ik neem je benen, dat is kop of munt. Geslacht als een rut, mij kan niks gebeuren, guus geluk. Ik spreek een tongen, mijn shit wordt gedrukt. Oh, start je met beef, en zie ik je zo. Wow, chronisch verdoofd, rozegger en smoke. Bars, dikker dan Kevin Malone. Leef toch dood, slash die, niet als show. Fuck je kroon, ik word alleen maar je hoofd. General Grief is te zien naar de dief is tank of de clones. Yo. Okay, we're gonna start a little pit here. So, let's fucking go. I do nix. What the fuck? Fuck my Hey! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat je zegt, dan je nek, dus hoe is next? heb het zo gezegd. Kun je wel verrennen, maar die weg die loopt zo wat als ik er weer. Hele die is op een derde. op de rand van dat boord, dat was het begin. Smaakst op de aarde als ik erop spring. Strak naar de koor en ik sta in de vlek. En de rem zit de as en ze in de wind. Stannen met een play op een chest. Als ik een V in de spree, dat je kijk. een V als ik snap. Leven me mee als je weet hoe ik ben. bij de sneeuw als ik rap. I'm in the grave where I'm in With my Bigfoot mix tape I'm in bed I'm looking for a bit of respect Have that need that Because I have craft And this shit is perfect Side City, Harlem Schalligweig, let's go Real Trap Shit Real Trap Shit That you never run, satan, als je wordt voor de onderzaten schiet als demiën, zie je me al zonen zie je helle vuur in devel zingen, dromen dat ze staan. Veroveren we spullen boete samurai Spuur karot, pop je op je bekken, spora, ora Zijn waar u dan op met spiegel en zo'n moeda Moeda, what the fuck, ja, knop je met die zo zo zit Alles zit er tot je steeds aan wordt ja, tot ja, ja. Bedoel ik dat we fikken, heel je podium Of we branden heel je venue nat en reduceer ik hout tot haast Dat zijn de offers die we maken voor de kennels Legionens van de onderwereld onder zeten We hebben ze koppen met bezette scruppetshoppen Binnen tandenrijden zijn we ja, ja. met geen geweld te stoppen Met geen geweld te stoppen, ga maar jouw kiemen ik kom in de door de chamber waar je naast je moeder ligt Supersonic boom, als ik spit word ik gefris Jezus, is spit strikt op mijn lipstick, als een bitch sticht Als een beestje tot gaat droppen is, ik zal het de weg Eentje, maar snel om zoals mijn zorg, zorg, zorg dat is never crash Ey, yo, fat niks, jij, yo, rijd niks, Zie wat fucking weer de juist, is je your touch it, and dief De einde en de kaan op een quest, op de toer dat is dat en waar die vlekken heeft ons vaak getest Met een is, trots. strot, met een poetsje tot zijn vest U ligt in lacht, til en met een stoutie in een bodybag Sorry, not sorry Side City is active, it's a strong vlieger. But oh, you do your best. And you open, I'm a dead owl, I'm a dead owl, I'm a dead owl, a dead owl, I'm a dead owl, I'm a dead owl, I'm a dead yeah I'm a dead owl, I'm a dead owl, I'm Stena, Slama's EKedo, bezig hij dus de snack mensen. Samen met de gefrankesteinde, Bigfoot en de begonnen strijden van Nederland en Spanje. Maak dood. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, op een gegeven moment bij die pit had ik een beetje het idee, nou we eindigen bij de bomschuiterbouwclub beneden, maar dat is zo uiteindelijk niet gebeurd. Even voor de mensen thuis. Uh, wij maken deel uit van één geheel. Uh, we delen dit pand met uh, de Bommenschuiten Bouwclub. Die zitten beneden, maar die zijn er nu vanavond niet. Maar bij die pit had ik toch echt het idee van... nou, uh, nog even en uh, ze kunnen meedoen aan uh, de Bommenschuiten Bouwclub. Maar uh, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Goed, uh, dat waren ze. We gaan straks nog even met ze praten hoor. Dus uh, dat zijn het weer gewoon vier brave jongens uit uh, Haarlem Schalkwijk. Want daar komen ze onder andere vandaan. Dat zeggen ze tenminste net zelf, want dat gaat euh, helemaal goed. Maar eerst Von V met Undecided. Ja, de ik ken een kusje Is er iets met de verdediging? Moet de dak eraf? vandaag Jong-Louis maar niet gevraagd om langs te komen, want op een gegeven moment stond ik met de klink van de schuurdeur in mijn handen. Ja, en toen was er even een klusjesman nodig. Dus ik denk ja, die, die, die dacht ik nou, dan zullen we hem maar even gaan dragen. Um, uh, dit is dus één uh, van uh, de vier die je net hebt uh, kunnen horen, maar toen was Jong-Louis onderdeel van Rensia hier en oma Uncle, maar dit is hem zelf. En uh, dit is een productie van Bas Bron. En die kennen we van de jeugd van tegenwoordig. Dus uh, heel duidelijk uh, wel te horen. Uh, daarvoor hoorde je Van V met Undecided. En ze zitten alsof er gewoon helemaal niks gebeurd is. <laughs> maar ze hebben ze wat... Uh, ja, uh, de meubilair uh, stond dus uh, wat een beetje te trillen. Uh, we hadden net ook een beetje het idee... Nou, nog even. En uh, ze eindigde op de benedenverdieping. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Want ze zitten als vier brave... Jongens zitten ze gewoon aan deze tafel. Uh, zijn, zijn jullie dat dan ook? Uh, op het moment dat jullie spelen... dan moet er een bepaalde vorm van frustratie of energie eruit. Want dat proef ik wel een beetje aan jullie teksten. Dus uh, wie kan ik daar het woord over geven? De, de energie? Ja, de energie. Wil je, wil je daar wat over horen? Nou, eerst de energie. Laten we daar het in stappen. De, de energie. Nou ja, dat, uh, waar we het net over hadden... dat komt gewoon echt uit een, uh, voor ons uit een soort... Een soort onderwereld, als het ware. Onze Worden eigen... jullie beesten of zo, of niet? Ja. Ja, nee, ja. Je, ja, je, hebt, ja. je <laughs> hebt de Necromancer, dat is Stenna. Dan heb je ook dat is Hein. Dan heb je de, de Slager van de Lage Landen, en ik ben de Bigfoot. The Bigfoot. The The lurk, zeker, lurk, de Bigfoot? De lurk, de De Bigfoot, zeker weten. Ja, die, die, die, die kennen we heeft, van de hebben. adams Family, toch? Zeker weten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker weten. En Stenna en ik hebben hem in elkaar gezet. Zeker. Ja, in begin, in begin, in begin, ah, ik zie absoluut. die schroeven ook in zijn netjes. Er is wel een naar of drie overheen gegaan. Maar, uh, ja. Je ziet, als je goed kijkt, zie je dat ook. Als ik eenmaal achter die mic sta, dan groei ik ook echt met vier meter of zo. Klopt, bij elke bar die die spit, wordt die een meter hoger. Dat is... Ja. Uh, hoe het in elkaar zit. En ja, eigenlijk waar we over schrijven is gewoon: dit, dit verhaal wil je gewoon vertellen. Dit is gewoon een, voor ons bijna gewoon een way of life, toch, Thomas ja, is, het of, is het ook een way of life? Ja, is, ja. Well, Side City is echt een way of life. Vooral wat ik net ook al zei: in de ziel-absorberende Bottentoren van Zuid, daar uh, ontstaan echt alle, alle lores en alle verhalen. Mm -hmm. En de dingen die we meemaken, zoals Twee kinderen die voor de soppa zitten. Oh, ja. <laughs> Zeker, <laughs> ja, er zitten heel wat verhalen. Shout-out naar de harmonizer en zo. Ja. Ja. Weet je, maar dan maken we die track op die manier, weet je. Ja. ja. Dat is echt de way of life, toch? ja. ja. Zeker, zeker. Ja, nee. eh, ik, eh, je, je, je, je ziet ook nog een onderdeel Schalkwijk. Haal Schalkwijk. We moeten niet uh, dat Schalkwijk bij Utrecht uh, gaan vergelijken. Nee, dit is, nee. dit is hey, de Side wijk City Schalkwijk, Randstad, hè? Side City Randstad. En ja. gewoon echt Haarlem en echt de antagonist van, van Amsterdam gewoon. Ja. Met, met de Side City, uh, de, de, de vier bokkenrijders uh, als, de, als de, de marshals van, van, van het... Van het Ondergrondse leger, zeg ja. maar. Oh, de, de, jullie zijn de marshals van de Nou de ja, wij, wij willen wel een beetje echt die duisternis in de hip-hop zien brengen, zeg maar. Ah, uh, ah, dat, ja. dat is ons doel. Zit daar nou ook een beetje dat metal van. Ja, dat komt echt uit, dat, dat is die onderwereld van ja. ons. Dat is die ondergrond en dat is die bodem. En dat is ook, heeft ook alles met de duistere duivelse energie te maken die we doen. Hmm. Dus als je ook een pit bij onze show begint, hebben we liever dat je je armen gaat swingen en karate kicks gaat doen in de pit dan dat je gaat duwen. Juist. Dat is een vlaag van ons. Ik zal even Marcus alvast inschijnen, en want die moeten foto's maken bij de ja. ja, zeg maar dat hij een harnas moet aandoen. Uh, Marcus, je moet de harnas meenemen. Dus Hel uh, een op het licht. Ja, ja, ja. nou dan loopt er ook nog een stagiair mee uh, straks ook met foto's te uh, maken. Die is niet welkom, sorry. Uh, Marcus, komt er heel even vaard. bij. Want, uh, want uh, ja, ik bedoel, dit, dit, dit, dit, dit, dit verzin je natuurlijk niet. Uh, jij maakt foto's bij je bij de Rob dan wordt Maar jongens ja, uh, adviseren je om een harnas mee te nemen. Nou, ik, ik kan uit ervaring vertellen dat die camera een hoop overleeft. En ja. dat voornamelijk de tandjes toch uh, niet zo goed tegen dat glaswerk kunnen. Nee, precies. Oh, we zullen het oh, tandjes zien om jou met rust te laten. <laughs> dan kunnen we niet garanderen dat dat goed gaat. Ja, maar uh, maar uh, ja, je en, bent dus uh, gewaarschuwd. En, en, en het is wel een mooie introductie. Want ja. uh, je zegt net, stagiair, maar het is eigenlijk gewoon een fotograaf... die normaal meedoet op bevrijdingspop oh, En een die, keer wat ja, meer okay. deze scene wil doen. Dus ja. ik zeg, nou ga als we bij mij mee naar... Uh, naar ja, de, de Rob arkdale wordt vooral de Night-editie ja. of Fire City gaat uh, spelen. <laughs> Wel, staat, staat er straks in één keer uh, midden in een mospit <laughs> Is ja. dat... meer. Ja, nou ja, dan is het ook gelijk meteen een vuurdoop, denk ik eerlijk gezegd, toch? Ja, ja. Het ja, we komt wel goed, ik heb er zin in. Oké, okay, oké. Okay. Volgens mij wordt dit dan een feestje. <laughs> Zorg dat je genoeg <laughs> hartslag hebt om naar de Rob te komen. En ja, 9 februari, ja. mensen, dan uh, spelen ze daar. Dus. Uh, maar uh, ik neem aan dat, uh, dat jullie daar ook met een doel zijn om, uh, om, om daar op te treden. Ja, ja, ja toch we, zijn, of niet? Nee. Nee. <tot guardaans> nee, ja, ja, nee. nee. nee. Nee. Als Nee. maar zonder gein. Even zonder gein. Ja. Nee. Nee. Nee. Nee, Even, nee, nee, nu echt zonder gein. Nee, we hebben, ons, we hebben ons, gewoon opgegeven. Ja. En dan we kregen die tip van een, uh, van een maat van mij van hm? kennis Lorenzo, Cortez. Lorenzo, ja, van Auken en Lorenzo. Ja, ja, van en Lorenzo, uh, ja. ja Hij ja, ja, the... ja, ja, ja. ja, zo... zei, ja, weet je, uh, ja. jullie willen wat meer gigs gaan doen. Uh, schrijf je gewoon in voor de Akda Awards. Ja. En ik dacht ja. eerst eigenlijk bij mezelf, van, ja, moeten we dat nou wel doen? Dat is niet echt onze niche of zo. En toen dacht ik, uh, toen hadden Tom en ik het er een beetje over. Toen dachten we eigenlijk, ja, Zeker weet je, dan krijgen weten. we een beetje aandacht... En uh, dat is misschien wel de way to do it. Om gewoon ook wat meer gigs te krijgen. Ja, en ook top en, uh, dat, die, uh, dat die nachteditie bestaat. Ja, en lijkt mij ook. Om meer op. ruimte te geven. Want dit tussen de singer-songwriters en dat soort dingen. Dat, dus, dat is gewoon... Uh, ja. ja. Hm. Maar dat is het ook. We willen gewoon dikke shit maken. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen. Ja. Ja. En uh, dat is daar denk ik een hele vette spot voor. Um, hij is uh, genoemd uh, de, de andere kant van, die, uh, van Lorenzo. Ze waren ooit met z'n tweeën Auken en Lorenzo. Maar die Auke, die is op een gegeven moment uh, zelf verder gegaan. En ik heb uh, eigenlijk hem uh, weinig airplay gegeven. Dus dat ga ik nu even rechtzetten. Zou Lorenzo? Ja, hier is O Auken. En A4 Benisco. A5. Zou dat MCH? Ja, ja, ja. Een uur 4 A5 Krijg nog een rondje A4 A5 Deze hint wordt op rapied gedraaid Stap uit de doel, pak mijn keys en drive Midden in de nacht, een uur 4 Ik bel Lorenzo of die tijd heeft Rij naar de bus of niet te vragen meer wat hij eet Ik neem die cashews, neem voor zijn vrouwtje wat wijn mee Ik pomp die beat, hoe ik het wil is iets wat hij weet Ik tik twee beats, en de tijd geeft niets Het zijn die creatieve zielen uit de 980's Ik bijt op cheese, terwijl ik nog een hertog Jannie drink week is hier alsof ik het een makkie vind Ik rock alsof we rock gaan maken, rock het noemen, rock jagen. Een beetje rappen is te makkelijk, ben op gitaren Over een week is deze poek hoe één om los te laten Hoe hard die gaat, dat is iets wat je aan God moet vragen hij heeft een plan benieuwd, alleen maar om het voor te dragen. Doe het voor de vader, voor mijn vrouw en voor mijn dochters kamer. We zijn gewend om de nachten hier zo door te halen. De vogels fluit, ik rij naar huis, ik zie al zonne Stap uit de boel, pak mijn keys en drive. Midden in de nacht, een uur of 4 a 5. Krijg nog een rondje A4 a 5. Deze hit wordt op repeat gedraaid Stap uit de boel, pak mijn keys en drive. Midden in de nacht, een uur of 4 a 5. Mijn vader hippie dus ik ben niet op een burgerleven Maar ook niet dom, ik wil sparen om wat terug te geven Een beetje zekerheid, ik wil niet met die struggle leven Ik volg mijn ziel, ik volg mijn hart, op het moet kloppen, ik bid om wijsheid Doe ik dat, dan is schotten. Niemand kan me dan stoppen. Ik rap bars als mijn offer. Heel de, nacht de recorden, mijn maatje achter de knop. Hij mixt het af. Mix een uur of vier ben ik het zat. Pak mijn sleutel in mijn zak. Zet mijn auto in de start. Exporteer ik wil die waf. Klik hem aan en speel hem af. Die poekoe, klinkt altijd dikker dan die was. Maak wat notities in mijn klad. Volgende dag maak ik het af. Geef een belletje, Lorenzo. Zet die dingen even strak. En zet die dingen in een map. En die dingen zijn nu af. Vanavond draait ik weer hetzelfde rondje in de stad. Stap uit de boel, pak mijn keys en drive.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 Zo kom ik ineens eens op het idee via Lorenzo dat, er, uh, dat hij vroeger ook nog met de Auken had uh, samengewerkt. En die Auken, die heet tegenwoordig O-A-U-X. Zo moet je het uitspreken: o. A4, A5. O. O. Ja, o. Ja. O, ja. O, o, o, ja, O. O, ja, O. Ja, goed. Um, maar uh, we zijn uh, bijna met, uh, met jullie klaar in, de, in dat opzicht. Uh, dat uh, ja, de afsluitende uh, teksten worden nu uh, min of meer. ...gebezigd op deze zender. Um, want ja, um, jullie zijn ook, denk ik... ...nog ergens op te vinden op het wereldwijde web. Denk ik. Of niet? Ja. Instagram. Uh, hebben we Facebook? Nee, hè? Nee. Geen Facebook, Facebook. Niet? Eigenlijk, eigenlijk alles op, op Instagram, eigenlijk. Alles? Ja, ja, ja, eigenlijk wel. En gewoon Spotify natuurlijk. YouTube, uh, alle streamingsdiensten voor ja. muziek. Ja. Side City uh, playlist of Spotify. Die moet je gewoon helemaal checken. Eigenlijk uh, Back to Ford, alles staat erin wat we hebben uitgebracht. Ja, ja Side ook, City is dus niet een artiest... Nee, op uh, Spotify. Nee, zo, dus inderdaad, het is een de Side City playlist. playlist moet je hebben. Je, het, is een, het is een playlist. Als je Side City Swarm oh. opzoekt, dan krijg je al onze tracks in één dikke, vette playlist. <laughs> van ongeveer rond de 50 tracks of zo. Zeker. Aha. Ze zijn ook nee. uh, vrij kort. Ja. Ja. ja. ja. ja. Um, hoe zit dat dan, met die korte... Nou, we Ge vinden refreintjes af en toe een beetje tijdverspilling. Dus we willen gewoon het liefst gewoon rammen. Gewoon geïnspireerd af. door Dead en grindcore-nummers van 5 seconden. Oh, weet vijf seconden. Ja, okay. Ook wel, heerlijk. 5 seconden? Kunnen jullie ook al 5 seconden? 1 seconden-nummers van Dead. Uh. You suffer, gewoon. Eén, dat nummer duurt 1 seconde. Prachtig. Hou ik van. Ja, dat ja. Inspi inspireert mij. Wil je me even doen? Wil je hem even doen? Ik tik hem af. Ja, ja, ja oké. Doen. Oké, laat hem maar door. Dat, dat, dat is het dus. Nee, maar uh, zonder geheim, een beetje. Um, je kan wel langere tracks maken als artiest, zijn, maar um, uh, ik heb een tape, uh, de zwaar vervloekte Freek -Vonk tape, Die uh, luistert terwijl je een dikke hofnaar schenkt met een dikke slachthand, side A. En al die tracks zijn eigenlijk maar één, één verse, omdat ik, dat is gewoon het meest krachtig. Ja, hoe heet die nou? Zeg je nou? Wat zeg je nou? De, nou, nog de, een keer. De zwaar, de zwaar vervloekte Freek -Vonk tape, die je luistert terwijl je een hofnaar schenkt met een dikke slachthand, side A. Ja. Ja. ja, zo kort dus. Zo kort. En ja. kan het ook maar Titels zijn langer dan de tracks. Nee, maar ik, ik, heb, ik vind dat je... Uh, je kan beter één verse plaatsen... en misschien iets erachter of iets creatiefs daarna... dan dat je twee verses doet... en uh, de kracht van je track weg is. Of er is minder energie. Of de ene top, dat andere dan... Weet je, dan dat vind ik minder, minder dik om uit te brengen. Ja. Ik denk dat wij dat allemaal wel vinden. toch. We doen ook het liefst collapse om, om zoveel mogelijk afwisseling uh, in de nummers te houden. Ja het, ja, het is inderdaad stevig. Dat hebben we gehoord. Um, door de inbreng van de twee metalheads, om het uh, even uh, zo uh, te zeggen, <coughs> is die liefde nog altijd wel te, bij, bij jullie uh, terug uh, te voeren? Zeker, ook door in, uh, in de band Columbia Necktie ben ik, uh, komt dit jaar ook een ander vanuit. uit. Uh -huh. dus, uh, en dat is uh, gewoon keiharde de deadcore, keiharde metal. Uh -huh. Dus dat doe ik ook nog steeds. Ja, nou Alles de oude shit staat nog live. EcoSide, ja, Eco uh, State of Negation, uh -huh. oude bandjes, overal State of Negation, ja, ja. Die ken jij nog. Die ken ik nog wel. En daar was ja, ik van. Ja, ja. ja ik, ik, ik, ik heb het ergens uh, nog op mijn stick ergens staan. En anders uh, heb ik er wel eens van gehoord. Je die ja, dan ja. moet ik even kijken of ik uh, dat nou ah, uh, tegenkom. Want, want uh, voor, uh, op, of ik het op de stick heb staan, weet ik niet. Maar ik heb er wel van gehoord. En ik heb het ook nog ergens. Uh, het staat er niet op, maar ik ken het wel. Lachen. Dus, uh, dus het, is, uh, het is wel uh, het, het allerstevigste materiaal wat er ook uh, bestaat eigenlijk in dat, uh, dat opzicht. Dus, ja. Kan niet dikker. Ja. Kan niet dikker. Doe jij van doe ik wel Nou ja. Het, uh... <lacht> Oude vogel, die, die wordt nog even nagedacht. Ja. ja, maar het is. Uh, ja, ik heb niet geloofd. Het is nee, de clowns daarover. van de klas, hè? Zijn dit? Het is nooit aan het, het werken, altijd, altijd aan het kleren. Dat wordt nog in lengte vandaag. Wordt dat uh, <lacht> nog uh, nagedragen, denk ik, als ik het zo hoor. Zeker, ja. Ja, ja. ja. ja. dikke. Maar is dik, dat niet te gebruiken? Ja, we doen net besloten. Ja, besloten ja, ja, net besloten. Hier In de set. Je ziet het live gewoon beneden bij. Het creatieve proces. Ja ja nou ja, Goed, de... Soms uh, wel a cappella ook, weet je. Dit is gewoon net waar we zin in hebben. De, <sweak> de mappenbarst die ik vertel, sleep je naar de Shadow Realm. de naam en iedereen die kent me wel. Leuk, de beest, tot je smelt. En De duizend is verstikt tot je de kop knelt. Ik maak je liever verweest dat ik je vermoord. In, dan laat je denken dat je zei hoort. pam padam, padam, Wow. Uh, Kijk, eh, dat Gaan kun Dat thuis. Mm. Ah ja, ja, ja, ja. Kijk, eh, zelfs eh, daartoe zijn ze in staat en om zonder heen. gewone vette beats eh, dit eh, te kunnen doen. Nou ja, dan, uh, dan, ik, ik weet het niet. Ik ken die andere deelnemers, ken ik niet. Maar uh, ja. als, ik zo, als ik zo hoor, kunnen ze wel inpakken, denk ja. ik. Ja, shout-out naar Nautilist trouwens. Dat dat Nautilist, die doet ook mee, ja. Ja, absoluut. Ja, zijn dat vrienden van jullie trouwens? Nu wel. Nu wel. Inmiddels ja, wel. Ja, maar ze moeten wel heel snel noten leren om het allemaal een beetje buiten te kunnen en halen. Met duister worden jullie, moeten, ja. Gewoon duister. Nautilisten willen je graag uh, verduisteren. We hebben nog een plekje in City Nautilisten. Een vijfde. De, uh, ja. Goed. Ik nog een Hofmar-pak voor je tijd. <laughs> nog één keer op de sociale media. Instagram, hè? Nee, grapje. Instagram, Instagram is uh, SideCity SideCityOfficial. Helemaal goed. En check de afspeellijst Spotify. Ja, Helemaal goed. SideCity Swarm. Jongens, ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest waren. Wij ook, absoluut. Dankjewel. Ja, ja. en uh, we, nou ja, we komen elkaar tegen bij de Rob dan wordt 9 februari zijn ze daar uh, te zien. Bedankt. Oké. Okay. Oké, okay, dat waren ze. Uh, Side City, even nog uh, wat uh, muziek uh, ertussendoor. En uh, dat is uh, bijvoorbeeld dit. En dat is weer Electro-Pol.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 De lucht is het niks, oh ik wil meer, ik wil meer van dit, ik wil meer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 of je held of praat, ik luister naar je Dit is je thuis vandaag, pak de ruiten, maar om ja. Want ook de donkerste wolken drijven over en Mijn deur blijft open tot het eindelijk weer droog is Geloof me, het wordt beter op de duur Trek je natte jas maar uit, ik zet de ketel op het vuur en weet Het wordt altijd weer zomer, als sta je te rillen De kou in je lijf mij allemaal over. Maar tot die tijd kun je schuilen bij mij we leven ons rotte zijn dagen, dan breekt ik je op. schouder bij mij Laat die wind en die regen maar komen. ben klaar voor de storm. Schuilen wij wij. Ik snap het snappen? Soms wordt het even te veel. Er is zonneschijn beloofd, maar het regent nog steeds. Of steeds. Daar sta je dan doorweken alleen. Met het water aan je lippen Maat ik leef met je mee. Laat Zelfs als de wolken alles donker maken. Voor je kopje ondergaat, is het al lang weer omgeslagen. Zeker de meest vreselijke donderslagen komen als je rekent op zonnestralen. Men, ik ken de verhalen. De pieken, de dalen. Het in de storm van je onmacht verdwalen.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 Vind, we leven, ons rotte zijn dagen, dan breekt dit je op. Schuil erbij bij mij! Laat die wind in die regen maar komen, we klaar voor de storm. Schuil erbij bij mij! En afgelopen dinsdag was dit Jaap's kutnummer in het uh, programma. De kalf nog wel, zo. Ja, dat doe ik ook nog op dinsdagmorgen. Samen met uh, Frank Parenkoper, beter bekend als dingetje. En Ger Loogman, uh, dat, uh, dat is het uh, andere verhaal. En daar heb ik dan een rubriek en daar zat deze in. Engel, Paul de Munnic, Soeja en Just met uh, schuilen bij mij... Daarvoor hoorde je Babs met Milkshake en daarvoor Paul met... Uh, um, dat uh, was More Than Strange Love. Ja, ik zeg het goed. Uh, we gaan gauw verder, want uh, we hebben er nog twee die we laten horen. Want uh, ook uh, met uh, Lorem Ipsum gaat het goed. Binnenkort! En dat is volgende week. Verschijnt er weer een EP. En omdat we dat uh, toch nog enige kracht uh, willen bijzetten, zullen we hem uh, wederom weer laten horen in deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedkool. Lessons in Living. Die wordt uh, gereleased uh, vanaf februari, wat zeg ik, januari. De volgende week uh, komt de EP uit en uh, daar zitten ook uh, wat release shows omheen. Bijvoorbeeld op uh, 2 februari uit mijn hoofd uh, is er een release show in de Sinetol in Amsterdam. Dat is eigenlijk denk ik uh, het startpunt. Uh, waarbij ze dus live uh, een aantal nummers uh, laten horen. Uh, de, deze single staat er ook op. Ze hebben wel gezegd uh, dat ze uh, uh, geen singles meer uh, laten, uh, laten horen. Van die EP. Dus uh, dit was de enige. Oh ja, en zo'n natuurlijk. Uh, maar de rest, uh, dat zal je dan af moeten wachten. En 11 maart spelen ze gewoon in de thuishaven van Volendam. Namelijk de Pius. Daar zijn ze dan ook uh, te zien. Dat is volgens mij op een zaterdag. Afsluiting is weer die klassieker van Alaska. 2012, Actors and Liars. Hier is hij nog een keer, Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. Dat zeg ik op maandag zijn we er dan. Want we gaan het omdraaien. Maandag reguliere uitzendingen vanwege de Rob Dag!